Middernacht, het begin van vrijdag 25 januari. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Banken zijn steeds minder welwillend bij het vergoeden van schade... door pinpasfraude of phishing, zegt de Consumentenbond. Bij phishing proberen criminelen via valse e-mails... bankgegevens in hand te krijgen. De Rabobank vindt dat slachtoffers van phishing... per definitie hun beveiligingscodes hebben weggegeven... en dus geen recht hebben op vergoeding van hun schade. Een groot aantal door de nazi's geroofde kunstwerken gaat waarschijnlijk niet terug naar de nabestaanden van de eigenaren. Het gaat om 189 schilderijen die van de Joodse broers Benjamin en Nathan Katz zijn geweest, zo zegt hun familie. Volgens een adviescommissie moet één schilderij worden teruggegeven. Van de 188 andere kan niet worden bewezen dat die tot de collectie van de broers Katz behoorden of dat er sprake was van gedwongen verkoop. Voetbalclub FC Twente is zwaar gedupeerd door valse consumptiemunten. Twee mannen boden de munten aan via een niet bestaande supportersvereniging. De club liep zo inkomsten mis en moet tonnen uitgeven aan een nieuw muntensysteem. De twee zijn gearresteerd. Het bestuur van Twente gaat de schade op de daders verhalen. De failliete pier van Scheveningen wordt bij opbod verkocht. Volgens de curator zijn er tientallen geïnteresseerden, zei hij in Nieuwsuur. De pier is al meer dan twintig jaar in handen van de familie van de Valk. Vorig jaar maart zetten die het bouwwerk te koop omdat de exploitatie niet meer rendabel was en de onderhoudskosten te hoog. In november werd een deel van de pier afgesloten wegens instortingsgevaar. De VN onderzoekt de gevolgen van aanvallen met onbemande vliegtuigjes voor burgers. Het gebruik van deze drones voor aanvalsacties is wereldwijd enorm toegenomen, zegt het hoofd van de onderzoekscommissie. Die kijkt naar het aantal burgers slachtoffers en de identiteit van militanten die het doelwit waren. De onderzoekers bekijken 25 aanvallen, ook onderzoekt de commissie of de aanvallen wettig zijn. Dan nog het weer, opklaringen met kans op nevel en mist, maar ook wolkenvelden. Tijdens opklaringen kan het vannacht streng vriezen tot min 12. Overdag droog en wisselend bewolkt met lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht. Toen de Duitse Beate Kunzel in 1960 op 20-jarige leeftijd... de joodse Roeme Roemeense Serge Klarsveld ontmoette... raakten ze in gesprek over zijn oorlogsverleden... en zijn vlucht in 1943 voor de nazi's. Ze bleven bij elkaar, trouwden. Beate Kunzel werd Beate Klarsveld... en samen hebben ze hun hele leven gewijd aan het opsporen van nazi en het steun geven aan slachtoffers van de nazi's of hun nabestaanden... Hun grootste succes was het in Guatemala opsporen van Gestapo-leider Klaus Barbie... die in de oorlog bekend stond als de slager van Lyon. Vandaag ontving Beate Klarsveld de annetje vels kupferschmidt onderscheiding voor het belangrijke werk dat zij en haar man sinds 1960 hebben gedaan. En zij hield vandaag ook de Nooit meer Auschwitz-lezing. Een van de toehoorders daar was Bart van de Boom docent Nederlands, of moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hij schreef vorig jaar een boek, een standaardwerk... over gewone Nederlanders en de Holocaust. Wij weten niets van hun lot, zo heet dat boek. Daarvoor heeft hij het afgelopen jaar de Libris Geschiedenisprijs gekregen... en met name aan de hand van dagboeken van mensen uit de oorlog... onderzocht hij wat Nederlanders wisten van het lot van de gedeporteerde Joden... van vernietigingskampen en van het vergassen van miljoenen mensen. Na aanleiding van de Auschwitz-lezing vandaag en de internationale Auschwitz Memorial Day aanstaande zondag, is Bart van der Boom te gast vannacht in Casaluna. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, net hoorden we ook nog. Uh, over die kunstroof, hè? dus uh, die oorlog die blijft leven, ja, dat is natuurlijk ook bekend. Maar uh, net werd er iets gezegd over kunstroof. Uh, de broers Kats, uh, die claimen, uh, of tenminste die claimen, uh, heel veel schilderijen. Dat is afgewezen. We, we, weet u daar iets van eigenlijk? Of? Ik, ik, ik weet verder weinig van, van die zaak. Die, die commissie die dat beoordeelt, die heeft wel uh, over het algemeen de vrij strikte instructie om ruimhartig te zijn. Dus als zij zo'n claim afwijzen, neem ik aan dat daar goede ja. redenen voor zijn. Ja. Eén schilderij klinkt niet heel ruimhartig, maar uh, nee, wellicht nee, maar hebben ze je, dat je goed, weet Nee, ja. dat ligt toch een beetje aan wat hier precies de achtergrond ja, nee, van Ja, dat is. begrijp ik. En het is ja. moeilijk om daar nu iets over te zeggen, ja. dat snap ik ook. Dus hebben we het even over, of even, gaan het even over, over de, de lezing vandaag uh, van mevrouw Kunsel. Uh, wat, wat is u met name van die lezing bijgebleven? Was het, was het uh, indrukwekkend? Uh, nou, nou, Ik vond eerlijk gezegd de, de lezing niet zo indrukwekkend. Dat is een indrukwekkende vrouw met een indrukwekkende staat van dienst. En daar vertelde ze eigenlijk over. Ze gaf eigenlijk een soort terugblik op alles wat zij en haar man hebben gedaan. De moeite die zij moesten doen om überhaupt het vervolgen van Nazi-oorlogsmisdadigers op de agenda te krijgen. En daar zijn ze in de jaren zestig mee begonnen. En toen was de onwil om daar iets aan te doen groot. Ja. En toen waren er dus ook allerlei bekende naties die gewoon, uh, gewoon uh, leefden. En uh, soms zelfs hoge functies ja. uh, vervulden. En uh, dat is achteraf gezien natuurlijk tamelijk verbazend. En pas in de loop van de jaren zeventig is er een soort bereidheid ontstaan. om allerlei mensen die nooit bestraft waren, alsnog te gaan vervolgen. Ja. En daar heeft zij een zeer belangrijke bijdrage aan geleverd. En waarom was de lezing dan niet indrukwekkend? Um, nou, het, het, het was, het was retorisch gewoon niet, niet indrukwekkend. Zeggen, het is niet misschien dat zij in het Duits of het Frans heel goede lezingen kan houden. Maar ze deed het in het, het Engels. Dus lasteriger. Iedereen moest erg goed uh, luisteren wat ze precies uh, zei. En het was ook echt een soort terugblik op haar, ja. op haar leven. Dat was ook niet geschreven, denk ik, voor uh, retorisch voor effect. Maar, maar wel terecht dat zij die prijs gekregen heeft? Die, uh... Ja, dat denk ik wel. De, de, de, de, zij heeft op dit gebied heel veel betekend. Het is ook een heel belangrijke, symbolische... Uh, figuur daarvoor. Ja, ja. ik zei prijsonderscheiding uh, Onderscheiding is een beter ja. woord, natuurlijk. Ja. Uh, ze roemde Nederland in haar lezing als tolerant land. Yes. Is dat nog steeds terecht? Denkt u? Vindt uh, u? Nou ja, het is, het is natuurlijk een, een soort geliefd zelfbeeld voor ons in Nederland. Als het land waar altijd al allerlei vluchtelingen uh, welkom waren. Ja. Uh, dat is niet uit de lucht gegrepen. Um, en. Het interessante is dat ik in de dagboeken die ik heb bestudeerd... dat je daar dat beeld heel erg vindt. Dus mensen zien zichzelf ook als inwoners van een tolerante natie. Nou, ja, maar ik zeg ook met name is het nog steeds terecht. Want ik krijg af en toe het gevoel dat het wel wat aan het is. Het, is het nu te? Ja, ja. Dat, nou ja. We worden met enige regelmaat door internationale instanties... op de vingers getikt vanwege ons vreemdelingenbeleid. Dus dat is geen goed teken. ja. En dan was dit de tiende lezing, de tiende Nooit meer Auschwitz lezing. Ja. Is het, wat is het belangrijke van zo'n lezing? Uh, het, is, het is denk ik onderdeel van de herdenking die, die zeg maar culmineert op 27 januari. De, het aanstaande zondag. Ja, dus dat is de, uh, de, de bevrijding van Auschwitz die dan herdacht wordt. Ja. Um, en die lezing maakt daar duidelijk onderdeel van uit... Uh, dus de, de, die lezingen zijn denk ik over het algemeen niet allereerst bedoeld... als, uh, als historisch of wetenschappelijk, wetenschappelijke bijdrage, maar een bijdrage aan de herdenking. Ja, want wat vindt u als historicus eigenlijk van herdenken? Ja, ik, ik hou zelf eigenlijk niet van herdenken, moet ik, <lacht> nee. moet ik toegeven. Nee, maar dat komt omdat die, die twee, dat zijn twee verschillende takken van sport zijn heel goed samen kunnen gaan... maar die ook wel op gespannen voet met elkaar uh, uh, kunnen staan. Kijk, dat herdenken, dat doen we niet allereerst om... nog eens hard en genuanceerd na te denken over het verleden. Dat doen we om lessen te trekken. Ja. Uh, en om mensen te eren. En om, om, uh, om de doden niet te vergeten. En zo. Maar toch alles bij elkaar, vooral om lessen te trekken. En om onszelf een beetje weer te herinneren aan wie we zijn... en wie we horen te zijn. En dat is heel nuttig. Alleen dat vergt toch een soort karikatuur van de geschiedenis. De zwart-wit. Ja, je moet, een, je moet een helder en eenvoudig en vooral ook moreel goed te duiden beeld van de geschiedenis hebben. En als historicus weet u te veel om, om, om u daar helemaal aan over te kunnen geven? Ja, en, en als historicus doe je eigenlijk uh, al snel iets anders, namelijk je probeert vooral te begrijpen wat er is gebeurd en dan helpt het meestal niet om lessen te willen trekken. Dan moet je eigenlijk juist de rafels op gaan zoeken. Dan moet je ook je af gaan vragen waarom de uh, bad guys deden wat ze deden. Dan moet je je niet allereerst solidair verklaren met, met de slachtoffers. Ja. Uh, dus dat is toch een heel ander soort, uh, ander soort instelling. Ik denk dat het geen voordeel is, maar daar, daar verschillen de meningen over... maar ik denk dat het geen voordeel is als je historicus... al te zeer moreel betrokken bent bij je onderwerp. Ja. Toch nog één ding dan over herdenken, omdat het vandaag bekend is gemaakt. Ja. Op 4 mei, dodenherdenking, nationale dodenherdenking, uh, zal uh, generaal buitendienst Van Um spreken, ja. op de Dam. En Paulien Broekema van het journaal, die ook onderzoek doet naar de oorlog, die zal ook uh, ergens spreken. Ja. Uh, maar generaal Van Um, he, dat, dat zijn zoon is uh, gestorven in Afghanistan. Ja. Is het goed dat, dat zeg maar die herdenking een beetje verbreed wordt? Um, weet ik niet. Kijk, hij is nu hij is alsmaar breder geworden. Uh, um, dus we herdenken nu uh, alle gevallen in alle Nederlandse gevallen in alle oorlogen sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, burgers en militairen. Uh, dat is wel heel breed, omdat je wel kunt zeggen dat het conflict in Afghanistan of laten we zeggen, de politionele acties of koloniale oorlog in Indonesië toch een heel ander soort conflict is dan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, dus daar zit je weer een beetje met de vraag... Ja, als je lessen wil trekken, dan zijn dat misschien wel heel verschillende casussen. En verschillende lessen. En dus misschien ook wel, wel verschillende lessen. Het lijkt mij niet zo makkelijk om uit Afghanistan nou een duidelijke les te trekken. Nee. Terwijl... Voor een historicus is dat helemaal moeilijk, hè? Die moet... uh, ja, ja dus, ik, dus ik weet niet of dat, of dat zo uh, verstandig is, nee. Goed. Bart van der Boom, schrijver van het boek Wij Weten Niets Van Hun Lot... is vannacht tot twee uur te gast in Casa Luna. Uh, meer informatie over dit programma, ook over andere uitzendingen van uh, Casa Luna... kunt u vinden op radio1.nl. Daar kunt u dit gesprek morgen ook al terugluisteren, morgenochtend... en ook podcasten. En u kunt zich via die site ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Ik ga een klein stuk voorlezen uit een dagboekfragment... dat u heeft opgenomen in uw boek. En dat is van mevrouw Schaap... Mevrouw Schaap van Egmond uit Deventer. En dan heb ik hem bijna te pakken. Geen van die handige briefjes voor. Ja, ik heb het. Meneer Barend zat op een stoel, de kluts kwijt. Mijn kinderen, zei hij al door. Wat doen ze met de kinderen? Mevrouw deed niets, dan zoeken naar appels voor de kinderen. Juffrouw Suze was kalm, maar spierwit. Er was politie binnen en buiten. Juffrouw Suze zei tegen me en legde even haar wang tegen de mijne... wij komen terug, of komen niet terug, maar u mag het zich niet aantrekken. Beloof me dat. Dat is een indrukwekkend fragment, vind ik. ik. Ik zie vooral die man op die stoel zitten. Ja, ja, ja. ja. Wat doen ze met de kinderen, ja. ja. Nee, maar uh, wie was juffrouw Suze? Wie was mevrouw Schaap van Egmond? Rooschap van Egmond was een, een, een mevrouw van middelbare leeftijd in Deventer. Vader, haar, vader, haar man had een winkel in elektronica, geloof ik. Of elektrische apparaten. En zij woonde naast um, een slagerij... die gerund werd door twee Joods broers. En daar woonde dus ook die hele familie bij. Ja. Uh, meerdere volwassenen. Juffrouw Suze woonde daar? Meerdere volwassenen. Een, een ouder, oude meneer Barend. Dat is die meneer die op, op stoel zit. Um, en zij zijn uh, bevriend, dus uh, uh, uh, deze mevrouw Schaap... die praat elke avond op het balkon aan de achterkant van het huis... die aan elkaar grenzen, praat hij met vooral die mevrouw Suze. Um, en die leeft dus vreselijk met die mensen mee. En die ziet hoe bang ze zijn. en uh, Op een gegeven moment uh, uh, zijn ze weg. Dan zijn ze ondergedoken, die, die, die, die, die, die Joodse broers en hun hele familie. Uh, daar weet zij niks van, dus ze zijn plotseling weg. Um, en een paar weken later zijn ze, worden ze ineens teruggebracht door de politie. Dan zijn ze blijkbaar gepakt en dan mogen ze nog even wat dingen pakken. Uh, dat is de scène die zij beschrijft. Daar gaat zij naartoe? Ja, zij, zij klimt over de schutting om, uh, om ze te helpen met inpakken. En schrijft dan, ik denk de volgende dag, in haar dagboek op wat daar is gebeurd. Um, en het interessante is dat, dat geeft direct, dus een goed citaat. Dat geeft direct aan wat de kracht is van die dagboeken. Uh, want, um, kijk, mensen zijn natuurlijk altijd heel erg op, op zoek naar persoonlijke verhalen. die mensen uit hun herinnering kunnen vertellen. Mensen zijn altijd heel erg op zoek naar ooggetuigen die hierover nog kunnen vertellen. Maar dit is natuurlijk van een soort uh, dramatische kracht. die je in herinneringen niet snel vindt. Sterker nog, als iemand dit uit zijn herinnering zou vertellen, zou. Ik als professionele scepticus gelijk gaan denken van ja, is dat wel precies zo gedaan? Maar deze mevrouw schrijft dat direct op. Ja. en dat, Ik denk dat dat dagboek van die mevrouw Schaap nooit eerder was uh, gelezen. Zo zijn er, er zijn honderden van dit soort dagboeken die gewoon in, in archieven liggen. En, waar je, en die je dus heel dicht op die gebeurtenissen brengt. Ja, want hoe bent u op het idee gekomen om dat onderzoek naar wat gewone Nederlanders wisten van de holocaust... om dat aan de hand van dagboeken te doen? Um, nou, dat, dat is al een oud idee. Ik heb begin jaren negentig... een proefschrift geschreven over Den Haag... in de Tweede Wereldoorlog. Dat was een opdracht van de gemeente Den Haag. Um, en... Um, daarvoor heb ik... dagboeken van Hagenaars uh, gebruikt. Ik wist dat ze bij het NIOT allemaal... Uh, het Instituut voor Oorlogsdocumentatie dat ze daar allemaal dagboeken hadden. Uh, daar heb ik dus dagboeken van Hagenaars uitgezocht. En daar heb ik de stukken van gebruikt. En toen ben ik al direct heel erg verliefd geworden... op die, op die dagboeken. Uh, en... en ja, daar kun je ook al snel aan zien wat een bruikbare bron dat is... om te reconstrueren wat mensen dachten. En normaal gesproken kunnen wij daar niet bij. En meestal, of de grootste delen van de geschiedenis... weten we heel slecht zeker wat gewone mensen dachten. Want die laten bijna geen sporen na. Um, voor de meeste perioden zijn ook niet veel dagboeken beschikbaar. Dat zou ook gelden als je over de Eerste Wereldoorlog iets wil schrijven... of over de jaren zestig of over alle andere periodes. Ook in de recente geschiedenis is het heel moeilijk om daar een flink aantal dagboeken voor bij elkaar te krijgen. Maar in de oorlog is dat niet moeilijk. Omdat heel veel mensen een dagboek bij gaan houden omdat het oorlog is. Dus heel veel mensen die in hun normale leven geen dagboek bijhouden... beginnen daarmee in mei 1940. Ja. Want ze denken, hey, ik leef in een historische periode, dit moet ik gaan bijhouden. Maar, maar kun je aan de hand van die dagboeken ook representatief onderzoek doen? Want het is natuurlijk een bepaalde groep mensen die een dagboek bijhouden. Heel veel mensen ja, doen het ook niet, dus die ja. vallen buiten het onderzoek. Ja, uh, ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk een probleem. Uh, kijk, je kunt zeggen die dagboekschrijvers zijn allereerst al niet representatief. Want het zijn dagboekschrijvers. En dat zijn ja, de meeste mensen niet. Het zijn uitzonderlijke types. Het zijn uitzonderlijke mensen. En dat zal ook wel zo zijn. Het zijn mensen die houden van schrijven. Het zijn mensen, denk ik, over het algemeen die wat meer introspectief zijn. Uh, Hoogopgeleide stedelingen zijn zeer oververtegenwoordigd. Dus dat is allemaal, dat is allemaal problematisch. Uh, dat kun je een beetje oplossen door grotere aantallen. Ik heb dus 164 dagboeken gebruikt. Dat is naar historische maatstaven veel. Dat is naar de maatstaven van de sociale wetenschappen weinig. Die beginnen bij duizenden eh, wordt eigenlijk niet een beetje geïnteresseerd. Um, dus kijk, die 164 mensen zijn geen dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Dus als je alleen maar op hun meningen af zou gaan, uh, weet je zeker dat dat niet representatief is. Dat probleem is in zekere mate op te lossen, niet helemaal, maar wel in zekere mate op te lossen... doordat die dagboekschrijvers niet alleen maar schrijven over wat zij zelf vinden... maar ook over wat andere mensen vinden. Dus ze zijn ook een soort rapporteurs. Uh, een van mijn dus dan heb je meer dan 164 mensen te pakken? Dan heb je meer dan 164 meningen. Ja. Uh, een van mijn favoriete dagboekschrijvers is Jan Kruisinga. Dat is een notaris uit Frieseveen. Ja, nou, hij wordt vaak gesiteerd. Ja, hij is ook ongelooflijk interessant. Ik ben echt uh, postuum verliefd op die man. Het is zo'n ongelooflijk interessante man die ook zo mooi schrijft. Nou, die is notaris in Frieseveen, een klein dorpje in Twente. Hij is daar een totaal, totaal uh, een buitenbeen... want hij is een atheïstische intellectueel in een dorp vol Godvrezende boeren. Ja. Dus hij hoeft helemaal niet te vinden wat de Frieseveners vinden... Uh, dus hij schrijft vaak op, ik vind dit en dit. En de Friese Veners vinden dat en dat. Dus als die Friese Veners iets anders zouden vinden... zou hij dat best op kunnen schrijven. Ja. Uh, uh, en zo zijn er veel meer dagboekschrijvers die ook opschrijven... Wat hoor, wat hoor ik op de tram, wat zeggen ze in de klas, wat zeggen mijn collega's. Dus, dus die rijkwijde is wat breder. Goed, dat, dat was uh, zeg maar de reden van die dagboeken. Maar waarom überhaupt eigenlijk dat onderzoek naar uh, wat mensen wisten van de holocaust? Want, want daar is zoveel over geschreven, ook in het verleden. Nou, zoveel is er eigenlijk niet over geschreven, dat, dat, dat gaat nogal. Kijk, er is over de oorlog natuurlijk ontzettend veel geschreven en ook over de jodenvervolging. Ja. Maar dit specifieke onderwerp, wat dachten mensen toen eigenlijk? Daar is niet zo gek veel over geschreven. Uh, dat, dat onderwerp heeft me altijd al erg geïnteresseerd. Maar de trigger hiervoor is dat in 2006 een boek uitkwam van Ies Vuistje. Dat heet uh, uh, Tegen Beter Weten In. Uh, dat gaat specifiek over dit onderwerp. Hij is historicus ook? Hij is uh, amateurhistoricus, uh, autodidact. Uh, hij komt eigenlijk uit de IT, uh, geloof ik. Maar na zijn pensionering is hij zich hierin gaan verdiepen. Hij heeft daar heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. En hij komt tot de conclusie dat eigenlijk uh, uh, mensen heel goed kunnen weten... wat er met de Joden gebeurt, maar dat het ze niet kan schelen. Dat mensen het weten, maar het verdringen, want ze willen het niet weten. Uh, dat boek kwam dus in april 2006 uit... En dat heb ik toen gerecenseerd voor, uh, voor de Volkskrant. En ik, ik, ik vond dat een slecht boek. Um, en het, uh, ja, ik maak het er ook een beetje boos over. dat het ja, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Het is toch een beetje gek dat, dat dit nou het laatste woord daarover is. Wa Waarom werd u daar boos over dan? Uh, omdat ik uit de dagboeken die ik al kende... die ik voor andere onderzoeken al had gelezen... Uh, de indruk had dat wat hij zei echt helemaal niet klopte. U, u dacht ja. niet dat mensen niks kon schelen? Het kon mensen wel wat schelen? Ja, want kijk, ik, ik had toen al aardig wat dagboeken gelezen... en daar viel mij altijd op dat er eigenlijk vrij veel medeleven bestaat met de Joden. En dat heel veel niet-Joodse Nederlanders, niet allemaal... maar dat heel veel niet-Joodse Nederlanders of in ieder geval niet-Joodse dagboekschrijvers... Ja. zich nogal boos maken over die Jodenvervolging. Ja. Maar, maar wat, wat er vaak bij gezegd wordt... Kijk, er is nergens een land waar het percentage Joden dat is omgekomen zo ja. hoog is als in Nederland. Ja. Ja. Ja. 73 procent procent, ja. meen ik, van de Joodse mensen is uh, niet meer teruggekomen is ja. omgekomen in de ja. oorlog. En dat is nergens anders gebeurd. Dus wordt de conclusie getrokken die Nederlanders, die uh, hebben het Duitsers vrij makkelijk gemaakt. Ja, dat is een, een heel ingeburgerde gedachte. Het is ook een heel voorhandliggende gedachte. Als je kijkt, Nederland 75%, België 45%, Frankrijk 25%. Uh, ja, blijkbaar is er dan iets aan Nederland ja. wa waardoor het zo hoog is. Ja, als je het in, in cijfers uitdrukt van de 140.000 Joden die er toen waren, zijn ja. er 104.000 tot 110.000 omgekomen. Ja, dat is onvoorstelbaar als je dat tot je door laat dringen. Ja, dat is de helft van alle mensen die in Nederland zijn omgekomen tijdens de oorlog ja. ongeveer. Um, dus die conclusie van uh, ja, die Nederlands keken weg... en het kon ze niet zoveel schelen, is dan ja, gauw getrokken? Ja, die, die is, maar die is te gauw getrokken. Dat is het probleem. Um, kijk, het is een beetje een cirkelredenering. Eigenlijk zeg je... Uh, um, waarom zijn er zoveel Joden gedeporteerd... omdat de omstanders onverschillig waren? Hoe weten we dat de omstanders onverschillig waren... omdat er zoveel Joden zijn ja. uh, gedeporteerd? Um, wat erbij vaak uh, vergeten wordt, is, is twee dingen. Ten eerste dat de gehoorzaamheid van de Nederlandse maatschappij... En die, en die is er, dat is duidelijk... dat die niet hoeft te betekenen dat mensen onverschillig zijn. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen niet in verzet komen. Dat hoeft niet te betekenen dat mensen het eigenlijk met de bezetter wel eens zijn. Dat is één, één probleem. En het andere is dat dat percentage is de uitkomst van een hele serie factoren... die deels met de omstanders te maken hebben... maar die ook met de slachtoffers te maken hebben... en die ook met de vervolgers te maken hebben... Uh, twee, twee collega's Ron Zeller en Pim Grifioen... die hebben daar een, een heel interessant uh, boek over geschreven... waarbij ze Nederland, België en Frankrijk systematisch met elkaar vergelijken. Uh, en daar zie je dus ook aan dat bijvoorbeeld het verschil met Frankrijk... waarschijnlijk alles te maken heeft met de verhouding... tussen de bezetter en het inheemse bestuur. Maar dat was toch dezelfde bezetter... De daders zijn toch niet anders in Frankrijk? Ja, een beetje wel, want Nederland heeft een burgerlijk bestuur... en België en Frankrijk heeft een militair bestuur. En dat maakt niet zover uit dat dat militaire bestuur... veel minder uh, prioriteit legt bij de jodenvervolging. Dus wat er in Frankrijk bijvoorbeeld gebeurt is... het vizierregime, het inheemse regime, wat hartstikke antisemitisch is... Die is graag bereid om buitenlandse joden het leg te laten voeren. Maar zodra Franse joden aan de beurt komen... dus joden met een Franse nationaliteit... dan zetten ze hun hak in het zand. Dan gaan ze enorm tegenstribbelen. En dan zegt dat militaire regime... die denkt van, nou ja, we hebben die mensen ook nog andere dingen nodig... dat regime laat ja. maar eventjes. En dan liggen die deportaties gewoon een tijd lang. Dus spil. dat is een Duits militair regime in, een, ja. in, in Frankrijk en België... en Nederland had, hadden we een burger... Ja. Duitsburg, regime. Ja, en dat betekent dat in Nederland de invloed van de SS groter is. En dat dus ook de prioriteit van de Jodenvervolging ook hoger is. Ja. Dat idee van iets Fuisje, uh, dat, dat uh, Nederlanders wegkeken. en uh, het konden in ieder geval op zijn minst konden weten. en, ja. en uh, niet geïnteresseerd waren misschien of het verdrongen hebben, wat dan ook. Was dat wijdverbreid of was dat uh, uh, alleen maar het idee bij een paar historici? Nee, ik denk eigenlijk misschien eerder juist niet bij historici. Nee, naar mijn, naar mijn gevoel verwoordt hij daarmee wat iedereen al een beetje dacht te weten. Ja, naar mijn gevoel uh, is, zeg maar, sinds de jaren tachtig... is het idee steeds meer ingeburgerd geraakt... dat uh, eigenlijk iedereen die het iets kon schelen... Ja. wel op zijn vingers na kon tellen wat daar gebeurde. En, en dus werden de Nederlanders daarop aangevallen? Voelde u zichzelf eigenlijk ook aangevallen? Nee. Nee? Nee, nee ja, dat is allemaal zo, zo lang geleden. Nee, nee, ik voel me niet echt partij hierin. Nee, geloof ik niet. Niet dat u denkt van, ja, hallo, ik ben ook Nederlander. Zo, zo <laughs> slecht zijn wij toch niet? Nee, nee, wat er denk ik wel een beetje in zit is... Um, uh, is dat ik een enigszins optimistisch mensenbeeld heb. Ja, fijne jeugd gehad, dan heb je dat. Um, en dat ik het ook een beetje onwaarschijnlijk cynisch vond. Dat is toch wel heel raar eigenlijk, dat onze grootouders... Dat die, ja, dat had ook allemaal een soort. Ja, dat, dat, die, dat die, die joden zeg maar, met genoegen lieten gaan. Want sommige opiniemakers die, die, die gaan en die gingen wel zo ver. Dat er eigenlijk werd gesuggereerd dat de Nederlandse maatschappij toch, nou ja, bijna met een soort enthousiasme met de Duitsers meewerkte om van de joden af te komen. En dat leek mij zo'n gitzwart beeld dat het me dat ook een beetje onwaarschijnlijk ja. uh, voorkwam. Maar dan ga je dus zelf ook van een veronderstelling uit. Uh, en ga, ga je dan je onderzoek een beetje aanpassen aan die veronderstelling? <laughs> als, het, als, het, als het goed is niet. Maar het is in historisch onderzoek eigenlijk altijd zo... dat je natuurlijk van tevoren een soort idee hebt hoe het waarschijnlijk zit. Ja. Uh, um, uh, goed, dan ga je onderzoek doen en dan kan het zijn dat dat bevestigd wordt. Het kan natuurlijk ook zijn dat het niet bevestigd wordt. Uh, de, dus uh, er zijn maar grenzen aan hoever je je eigen conclusie na kan streven. Ja. Um, kijk, ik denk dat je in die dagboeken uh, heel erg veel bevestiging vindt voor uh, de gedachte dat de meeste omstanders uh, die volgens heel veel afwijzen. Wat niet wil zeggen dat ze iets doen. Het gaat niet over gedrag, het gaat over gedachten. Ja. En de vraag was, wat, wat wisten die mensen? Nou heeft u daar een boek over geschreven van, uh, met noten meegeteld en zo... Uh, ruim 500 pagina's, ja. dus het is een beetje lastig om dat heel kort samen te vatten... maar ja. toch vraag ik dat u nu. Ja. Wat, wat wisten <laughs> Nederlanders, wat wisten de gewone burgers hier in ons land... van wat er met de Joodse... Uh, Medeburgers zou gaan gebeuren? Ja. Of gebeurd is? Um, ja, goed, hoe leg je dat kort uit? Uh, ik denk dat je allereerst moet zeggen... als je vraagt wat wisten ze... dan moet je zeggen niets. Maar dat ligt dan aan het woord weten. Kijk, weten suggereert een soort zekerheid. Weten suggereert dat je iets uit min of meer betrouwbare bron hebt. Ik zeg het ja. ergens in het boek... weten is voor mij subjectieve zekerheid. Dus als je mensen had gevraagd... Goh, wat denk je dat er met de Joden gebeurt? Dan hadden mensen daar een idee over. En had je gevraagd, weet je dat zeker? Dan had denk ik iedereen gezegd... Nee, natuurlijk weet ik dat niet zeker. Hoe zou ik dat zeker moeten weten? Daar, daarover hoor je tegenstrijdige dingen. Niemand ja. komt ooit terug. Het is een zwart gat. Dus dat is allereerst. Is volgens mij moet je... De term weten is niet van toepassing. Maar mensen vermoeden en veronderstellen... en vrezen natuurlijk wel van alles. Dus heel veel mensen hebben wel een idee... over wat er met de Joden gebeurt. ja. Um, en dat idee is heel somber. Dus, dus zeg maar, het klassieke idee van we hebben het niet, van, we hebben het niet gewoest... Hè, van, we, we hadden geen idee dat er iets ernstigs aan de hand was... dat gaat hoe dan ook niet op. Dat weet je al heel snel. Mensen gaan ervan uit... die Duitsers die haten die Joden. Dat hebben ze al twee jaar lang kunnen zien. Dat heb je in de jaren dertig al kunnen zien. Dus als die Duitsers... Uh, ...Joodse vrouwen, kinderen, bejaarden... ...op treinen zetten om ze naar Polen te brengen... ...dan is dat niet om ze daar goed te gaan verzorgen. Ja. Daar hoef je niks voor te weten eigenlijk. Dat is vanzelfsprekend. Ja. Dus men gaat ervan uit... ...wat daar gebeurt, dat is zeker... Uh, is dat, ...dat is niet fris. Uh, daar gaan ongetwijfeld veel doden vallen... ...op termijn. Maar dat wil niet zeggen... ...dat ze weten... ...wat er in Auschwitz of Sobibor gebeurt. Wat daar gebeurt is dat... ...voor de Nederlandse gedeporteerden... Uh, 75, 80 procent direct bij aankomst in de gaskamer wordt gedood. Dat is de werkelijkheid van Auschwitz en Sobibor. Dat is voor de Nederlandse situatie de kern van de holocaust. En dat kunnen de meeste mensen zich helemaal niet voorstellen. De meeste mensen komen daar niet eens op. Ja. Dus maar ze hebben maar wel een heel somber beeld. Ze, ze hebben geen onschuldig beeld. Ze hebben een heel somber beeld. Maar dat beeld is weer niet zo somber als de werkelijkheid. Ik ga toch ook even een stukje uit een, uit een dagboekfragment uh, voorlezen. Ja. Dat ook in uw boek beschreven is op pagina 266. En dat is van meneer uh, Van Reden. Ik weet kun misschien kunt u even zeggen wie meneer Van Reden was. Dat is, dat is een heel curieuze man. Dat is een steenrijke Rotterdammer die een enorme kunstverzameling had. Hij deed ook niks anders dan musea afreizen en dingen verzamelen. En hij was een bijna dwangmatig dagboekenschrijver. Dus hij schreef een heel uitgebreid dagboek. Hij is daarbij een behoorlijke antisemiet. Ja. Nou, goed, een klein stukje uit zijn uh, grote da of, uh, dikke dagboek dan. Men beweert dat Hitler alle Joden in Europa wil vermoorden. Hij schijnt al aardig op weg te zijn. In Polen alleen al 700.000 ter dood. Afschuwelijk. Ook zijn onmensen laten de slachtoffers hun eigen graf delven. Gebruikt worden de zogenaamde gifgaskamers. Mitrieurs en verder, en dat is even onleesbaar, alle manieren... In vele steden tienduizenden en in één stad plusminus zestigduizend. Maar de terreur richt zich evenzeer tegen niet-joodse Polen. 1200 Amsterdamse Joden naar fosformijnen, respectievelijk fabrieken. Hij schreef Snordig zijn, schijnbaar. Uh, in de kantlijn zaten dan of kwikmijnen. Meer dan de helft al dood. Zou dus allemaal waar zijn. Het lijkt erg te erg om te geloven. Ja. Maar die man die wist wel al een heleboel. Nee, hij heeft wel eens gehoord. Ja. Dat is dus iets maar wat maakt dat nou precies uit? Want als je dit gelooft of ja. dit hoort, ja. dan is dat toch sowieso al een reden om te denken van iedereen moet hier blijven en we moeten er alles aan doen. Als het waar is, wat hij heeft gehoord. Maar daar twijfelt hij dus aan. Dat is het interessante van Van Reden. Van Reden is heel obsessief met dit onderwerp bezig. Dus die, houdt als, die, die luistert ook als bij de radio. Die luistert, soms schrijft hij zelfs twaalf uur per dag naar de radio. Soms luistert hij alle herhalingen van de Nieuwsbrotijns... totdat hij alles gehoord heeft. Want die worden gestoord en zo. Dus dan, uh, dan, dan weet je schrijft hij ja. het allemaal op. Daarom puzzelt hij dit bij elkaar. Dit is de zomer van 1942. Dan komen de eerste berichten naar buiten over... Uh, joden die massaal vermoord zijn in Polen. 700.000 heeft de Poolse regering in ballingschap bekendgemaakt. Daarbij wordt ook voor het eerst gesproken over vergassenen... Dat noteert hij dus allemaal. Um, en vervolgens zegt hij gelijk, zou dat waar zijn? Ja. En dat blijft hij de hele oorlog door, door doen. En hij blijft alsmaar twijfelen. En dan komt uiteindelijk de bevrijding. En dan zegt hij, het was dus toch waar. Ja, maar op een gegeven moment zijn er zoveel bronnen uh, die dat uh, aangeven. Toch, er zijn brieven, je hebt de BBC. Er uh, zijn zoveel aanwijzingen dat het echt verschrikkelijk is. Dat er heel veel mensen worden uit uitgemoord. Dat er... Ja mensen vergast worden. Dat, dat, dat is ook vaker uh, gemeld. Op een gegeven moment dan, dan kun je daar toch niet meer omheen? Ja, wel omdat... Kijk, het lijkt veel als we het nu allemaal op een rijtje zetten. Ja. Uh, omdat wij weten wat er is gebeurd. En we kijken nu terug en we puzzelen al die nieuwsberichten... van, van de BBC en Radio Oranje en de illegale pers. Als je dat allemaal achter elkaar zet, dan denk je... nou, dat is een tamelijk compleet beeld. Maar als je gewoon die hele illegale pers gaat lezen dan zie je dat dit onderwerp ten eerste maar heel af en toe ter sprake komt... en dat er tegenstrijdige dingen over worden gezegd. Dus er zijn illegale bladen. Die hebben het over uh, het uitroeien van Joden. Uh, de volgende keer hebben ze het over het te werkstellen van Joden. Uh, er is een illegaal blad wat begin 1943 een heel gedetailleerd stuk schrijft... over hoeveel Joodse dwangarbeiders verdienen. Ja. Verdienen? Verdienen. is dat... Dat staat in. Dus, dus, dus dat, dat is dan weer heel curieus Dan denk je, ja, wat, wat, wat is het nou? Um, dus die informatie die is heel diffuus, die is tegenstrijdig. Um, en één um, een, een ding is, is, is cruciaal om die dingen denk ik ook goed te lezen. En, en, en dat heeft te maken met de term vernietiging en uitroeiing. Die term wordt heel veel gebruikt. In, uh, in de radiobericht, in de illegale pers en ja. ook in dagboeken uh, lees je met grote regelmatig dat mensen. Vernietiging en uitroeiing. Dat mensen, de Joden worden vernietigd en uitgeroeid. Ja, dat is toch? Dat laat, dat toch laat niet veel twijfel meer over. Dat is, dat is de gebruikelijke reactie. Ja. <laughs> en dat heb ik ook altijd gedacht. Heel voorspelbaar, met dingen. Ja, nee, dus je denkt. Dat is, dat is een beschrijving van de holocaust. Mensen ja. worden vernietigd en uitgeroeid. Want wij denken bij vernietigen en uitroeien van mensen denken wij aan... je brengt ergens heen en je maakt ze dood zoals je ongedierte ja, uitroeit. Dat betekent het toch ook? Nee, niet helemaal. Dat is nou juist interessant als je die dagboeken gaat lezen... want dan kom je allemaal dagboekschrijvers tegen die gebruiken die termen. Ja. En vervolgens schrijven ze over tewerkstelling. Etty Hillesum is een heel mooi voorbeeld hiervan. Joods. Jood. Hele interessante vrouw heeft een prachtig dagboek geschreven. En die schrijft al direct als ze de deputatie beginnen... Ze zijn uit op onze vernietiging, daar hoeven we ons geen illusies over te maken. En vervolgens vraagt ze zich af welke boeken ze mee gaan nemen. Dat ze nog naar de tandarts moet. Dat ze hoopt dat haar blaasontsteking voorbij zal zijn. Ze ja. stelt zich voor dat ze daar in Polen misschien op de kinderen kan passen. als de ouders moeten maar gaan werken. Is dat dan geen verdringing, inderdaad? Dat, zou dat je het kunnen. wel weet, maar het gewoon niet in je hoofd krijgt. Dat je dat ja. niet dat je door kunt laten dringen. Dat je denkt: ik moet. Ja, dat je gewoon rekening houdt met doorleven. Ja, dat, dat zou kunnen. Dat heb ik zelf ook lang gedacht. Ik heb hier eerder over geschreven in 2003. En toen had ik dat dus ook gezien in allerlei dagboeken. Dat dus die, die twee, naar mijn idee, tegenstrijdige beelden voorkwamen. Dat men het ene, het ene moment hadden over uitroeiing en vernietiging. En het volgende moment over tewerkstelling. Toen heb ik ook geschreven, ja, die mensen hinken blijkbaar op twee gedachten. Ook bij Etty Hillesem is al vaak gezegd... Het ene moment kent ze de waarheid. Het volgende moment verdrinkt ze die. Maar... Je komt deze combinatie van termen in zoveel dagboeken tegen dat het mij op een gegeven moment daagde dat de oplossing veel eenvoudiger is. Namelijk, mensen denken bij, bij vernietiging aan een dood op enige termijn. Maar is dit nou veronderstelling of is dit zeker weten? Nou, kijk, als je ervan uitgaat dat mensen bij vernietiging denken aan onmiddellijk, onmiddellijke dood, ja. euh, dan moet je van heel veel dagboekschrijvers veronderstellen dat die tegenstrijdige dingen opschrijven. Dat kan. Maar dat mensen, kan ja, mensen zitten ingewikkeld in elkaar. Je kunt, het, het zou kunnen. Ja. Ik denk dat het een veel waarschijnlijker verklaring is dat die mensen bij vernietiging denken aan iets wat enige tijd kost. En dat is ook helemaal geen gekke gedachte. Kijk, wat zij zich voorstellen is: je brengt die mensen naar Polen, dan worden de gezinnen uit elkaar gehaald. Uh, dan moeten mensen hard werken. Harder werken dan waar ze gewend zijn. Oude vandaag dagen worden niet verzorgd. Kinderen gaan niet naar school. Uh, uh, mensen kunnen zich uiteraard niet voortplanten. Er is een slechte medische zorg. Dat betekent op ten duur, onduidelijk is welke duur... maar op enige duur betekent dat het eind van het volk. Die Duitsers zijn bezig de Joden uit te roeien. Ja. Dat is hun doelstelling. Bovendien, de Duitsers zelf praten ook al... Jarenlang over het uitroeien van de Joden. Ja. En tot 1941 denken zij daarbij ook aan vernietiging op termijn. Maar, maar wat is nou het grote verschil tussen meteen de gaskamer in, ja. of, of in de loop van enkele maanden of jaren doodgemaakt worden? Tijd. Tijd is het grote verschil. En omdat mensen als maar het denken. Het resultaat hebben, is hetzelfde als de oorlog lang duurt, maar dat denken mensen niet. Dus uh, dit is. Uh, um, ja, ik ben blij dat je weerstand bij jou wekkt, dat, dat, dat merk ik vaak. En dat snap ik ook wel. Want ik heb ook al studenten gehad. Die, die, ik heb hier veel college over gegeven. En die studenten die zeggen ook ja, maar meneer Van der Boom, dit is een ontdekking van niks. Wat, wat, het, is, het, is, het, is lood, het is lood om oud ijzer, of mensen nou op den duur doodgaan of ze gaan direct dood. Wat doet het ertoe? Ja. En toch, het doet er heel veel toe, want het doet er voor de tijdgenoten toe. Dat zie je aan Joodse dagboekschrijvers. Die uh, zitten voor een dilemma. Die moeten zich niet, moeten namelijk beslissen wat ze willen gaan doen. Wat ze moeten, sorry, niet wat ze willen gaan doen. Wat ze, wat ze moeten doen. Er zijn, dus nogal, ze onderduiken, bijvoorbeeld. er zijn nogal wat Joodse dagboekschrijvers. Die hebben de mogelijkheid om onder te duiken. En die twijfelen er langdurig over of ze dat moeten doen of niet. En sommige van die dagboekschrijvers leggen ook heel precies uit wat hun dilemma is. En dat dilemma is tamelijk uh, uh, helder. Namelijk, ze denken als ik ga naar Polen. Dat wordt daar heel zwaar. Hoe zwaar, weet niemand. Maar het wordt daar heel zwaar. Dat ga ik een tijdje volhouden, maar niet eindeloos. Dus de vraag is, hou ik dat vol tot het eind van de ja. oorlog? En men denkt alsmaar dat het eind van de oorlog nou, een paar maanden, een half jaar hooguit. Dus dat is een beetje de vraag. Hou je dat zo lang vol? En dan kom je terug. Dat is de ene mogelijkheid. De andere mogelijkheid is onderduiken. Dan ga je niet naar Polen. Maar als je gepakt wordt, dan ben je een strafgeval. En mensen gaan ervan uit, als je een strafgeval bent, dan ben je zeker onmiddellijk dood. Dan ga je naar Mauthausen en dan ja. ben je in twee, drie weken dood. Dus het is een inschatting van de kans. Misschien is... als ik gedeporteerd word, uh, ja. overleef ik het. Als ik het gepakt word, overleef ik het niet. Ja. En als het niet gepakt wordt, dan weer wel natuurlijk. Precies. Dus waar de keuze waar mensen voor staan is... een dood op termijn in Polen... Ja. of de kans of een onmiddellijke dood als ik gestraft word. En, u zegt... en dan doet het er dus alles toe... dat zij denken dat in Polen nog tijd zal zijn. Want ja. zij gaan ervan uit... straf is in ieder geval erger dan deportatie. En, en, en u gaat ervan uit dat dat geldt voor, voor de Joden... maar ook voor de mensen die eromheen staan... de niet-Joodse Nederlanders... Dat, dat hun keuze ook bepaald werd door dat verschil. D dat, dat is dus maar, maar ja. De keuze gaat dan om... neem ik uh, mensen... Uh, laat ik die bij mij onderduiken... Ja. Uh, en doe ik andere dingen om het te, te frustreren, dat proces. Ja. Heel veel mensen hebben, hebben erbij gestaan... en hadden het gevoel... ik kan hier niks aan doen, ik vind het verschrikkelijk... maar ik kan er niks aan doen. Ja. En, en als ze hadden geweten... hoe hoe erg en hoe direct het zou zijn... dan zouden ze misschien toch meer gedaan hebben. Misschien. Dat is natuurlijk speculatief. Maar dat veronderstelt u wel aan het eind van het boek. Ja, ik, nou ja, ik zeg... Daar gaat u een beetje fantaseren. Zeker. Nou, ja, het, is, het is speculatief, dat is waar. Um, uh, nee, kijk, ik zeg, ik, zeg, ik, zeg, ik zeg het redelijk voorzichtig in het boek. Uh, ik zeg als... Um, nou, ik citeer een beetje uit mijn hoofd, maar het staat er ongeveer zo. Als... Mensen hadden geweten van Auschwitz. was... de bereidheid om Joden te helpen nog steeds beperkt geweest. Maar ze was in ieder geval groter geweest. Ja. De grote vraag is hoeveel groter. De vraag is hoe groot dat effect is. Dat is allemaal speculatief, want we weten over... de keuzes van niet-Joden voor of tegen verzet... weten we vrij weinig. Er zijn ook maar heel weinig dagboekschrijvers die daarop ingaan. Veel Joodse dagboekschrijvers gaan wel in op die keuze voor of tegen verzet. Aan hen zie je dus dat zij het mogelijk achten, en soms zelfs waarschijnlijk achten... dat verzet alles alleen maar erger zal maken. Dat gehoorzaamheid erger zal voorkomen. Dat is bij heel veel Joodse dagbeschrijvers kun je bewijzen dat zij zo denken. Ja, dan is het, denk ik, tamelijk voor de hand liggend... dat dat voor sommige niet-Joden ook geldt. Ik bedoel, als... Ja. als, als um, zeg maar, stel je voor, je hebt, een, je hebt een Joodse buurman en een Joodse man... en zijn niet-Joodse buurman. Um, het is dus heel goed mogelijk dat... Um, als een niet-joodse buurman had gezegd tegen zijn, tegen zijn joodse buurman: uh, Ik wil u wel laten onderduiken. Dat die jood zou hebben gezegd: Dat is heel aardig van uw buurman, maar dat is mij te link. Dat is voor u te link en dat is voor mij te link, dat is helemaal niet verstandig. Dat, dat moet gebeurd zijn. Want, ja. je, want het is duidelijk dat sommige Joden zo denken. En dat is ook begrijpelijk vanuit hun ja. perceptie van de wereld. Ik denk dat het waarschijnlijk is dat het dus andersom ook gebeurd moet zijn. Dat een Jood tegen zijn buurman zei... kunt u mij niet laten onderduiken? En dat die buurman zei, met alle respect, dat is mij te link. Ja. Voor u en voor mij. Dat is onverstandig om hier verzet maar te plekken. Maar als hij zich gerealiseerd had dat het gevaar nog veel groter was... dan hij had dacht, dan had hij het misschien wel gedaan. Dat Misschien ook. Kijk, nou, nou, kijk, het is... Het is het is bijna niet voorstelbaar dat dat geen verschil zou hebben gemaakt. Goed. De grote vraag is hoeveel verschil had ja. het gemaakt. Nou, nou is, bent u geprezen om dit boek. Het is een belangrijk boek, wordt er gezegd. U heeft die uh, geschiedenisprijs, lieve geschiedenisprijs, ermee oh. gekregen. Er is ook veel kritiek opgekomen. Minder misschien, maar toch nog aardig wat. En dat komt vooral uit mensen uit de Joodse gemeenschap. Ja. Um, uh, historica Evelien Gans, die volgens mij een, een Joodse vader heeft... die heeft een aantal dingen die, heeft die vrij heftige kritiek op uw boek ja. gehad... Uh, en zeg bijvoorbeeld, u niet verleert. U, u maakt eigenlijk geen onderscheid meer tussen joden en mensen die er omheen stonden. En zelfs ja. de daders. Ja. Iedereen werd een beetje over een kamp geschoren. Ja. Is dat terecht? Dat vindt u niet nee. natuurlijk. <laughs> nee. Nou, ik snap... Ja, daar is van alles over te zeggen. Dat, dat is een, het is een heel ingewikkeld hoor. verwijt. Maar kijk, ik snap wel hoe ze erbij komt. Omdat in het klassieke beeld, of het tot nu toe gebruikelijke beeld... staan... Uh, slachtoffers en omstanders heel ver uit elkaar. De slachtoffers zijn machteloos, de omstanders zijn onverschillig. He, dus de, de, de jood zat op de deur te kloppen... en, en de buurman doet de gordijnen dicht. Dat, ja. is, dat is het idee. Dus dan staan die omstanders en die slachtoffers zijn heel ver van elkaar. Ja. In mijn interpretatie staan ze eigenlijk dichter bij elkaar. Want ik zeg, ja, ze zitten ook een beetje in hetzelfde schuitje... want ze weten allemaal niet goed wat ze moeten doen. Ja. Dus ik snap wel dat, dat, dat je dat ziet als het verkleinen van verschillen. Aan de andere kant, ja, het, het idee dat ik... Um, zeg maar net doen alsof Joden gewone Nederlanders zijn... wat er expliciet in dat stuk staat, dat is evidente onzin. Ik zeg zelfs in het boek... Joden zijn geen gewone Nederlanders, want ze zijn slachtoffers. Dus ze worden ja. niet tot de onderzoeksgroep. Uh, nou, je hebt zelf gezien het, het grootste... Uh, er zijn twee hele lange hoofdstukken in over, met, met over dagboekschrijvers. Ja. Dat is apart. Joodse dagboekschrijvers, niet-Joodse ja. dagboekschrijvers. Dus, dus de, de suggestie dat ik slachtoffers en omstanders... over een kam scheer, is ook wel tamelijk onzinnig. Vind ik. Ja, een ander punt... Het kan me iets bij voorstellen is dat, dat zij zegt... Uh, dat, dat u het antisemitisme onder, Nederlandse, onder de Nederlandse bevolking... niet als serieuze factor behandeld heeft. Mm -hmm. uh, terwijl het wel vaak voorkwam. Dat schrijft ja. u zelf ook. Hè. Ongeveer 25% van de dagboeken ja. van de mensen die die boeken geschreven hebben... die zijn op een of andere manier antisemitisch. Ja. En dan, dan zegt u, ja, maar het feit dat ze antisemitisch zijn... wil niet zeggen dat ze het eens zijn met de Duitsers. Uh, en het heeft hun handel ook niet in alle opzichten uh, beïnvloed. Ja. Maar u gaat er wel vrij makkelijk overheen. Want ik denk 25 procent, dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat is ook verschrikkelijk natuurlijk. Dat, dat ontken ik ook niet. Uh, kijk, ik citeer ook vrij uitgebreid... Uh, wat die mensen allemaal voor antisemitische dingen zeggen. Ook in, die, in dat hoofdstuk over niet-Joodse dagboekschrijvers... komen een aantal, zoals die van Reden, die je net noemde... die komt er uitgebreid in voor... met alle lelijke dingen die hij over Joden zegt. Ja. Uh, dus ik vind ook daar het idee dat ik dat onder de tafel vreeg... Vind, uh, vind ik wel een beetje ver gezocht. Um, er staan ook verschillende paragrafen in die heten antisemitisme... en die, die gaan daarover. Uh, maar, inderdaad, in één opzicht denk ik dat het effect... van het antisemitisme kleiner is dan we hebben gedacht omdat je bij die antisemitische dagboekschrijvers iets heel opmerkelijks ziet, wat een beetje contra-intuïtief is. Namelijk dat ze het ene moment contra, zeggen: Contra-intuïtief, dus tegen onze intuïtie ja. in, iets anders dan je zou verwachten. Um, uh, aan de ene kant, op het ene moment zeggen ze: Die joden, het zijn niet mijn vrienden, het zijn onaangename mensen, ze zijn anders dan wij. Dat, dat, op allerlei punten komt dat ter sprake en dat vinden wij natuurlijk schokkend. En bijna altijd laten ze daarop volgen, maar het zijn wel Nederlanders. Er zijn zelfs, anti, er zijn zelfs antisemitische dagboekschrijvers die vervolgens. Enorm te keer gaan tegen die Jodenvervolging en daar ook consequenties uit trekken. Al er zijn het... mensen die hebben Joodse onderduikers, terwijl ze eigenlijk niet erg van Joden houden. Is het dan omdat ze er geld aan overhouden? En dat is ook gebeurd. Dat is in het geval van deze. Omdat want, er onder... want veel Joodse onderduikers moesten betalen? Ja, dat is, dat is ook gebeurd. Er zijn mensen die gewoon Joden hebben, hebben uitgebuit in hun, in hun nood. Maar je vindt dus ook bij dagboekschrijvers um, de overtuiging dat. Het er niet zoveel toe doet of je Joden aardig vindt of niet. Het feit dat zij Nederlanders zijn, is genoeg reden om hun rechten te verdedigen. En dat is een gedachte die ons niet meer zo erg aanspreekt. Wij hebben natuurlijk allemaal geleerd, wij horen te houden van onze medeburgers, ondanks de verschillen. Dat is in 1942 helemaal geen gebruikelijke gedachte. Want de maatschappij is hartstikke verdeeld tussen Joden en niet-Joden. Dus kun je dat de mensen dus niet kwalijk nemen? Nou nee, je kunt ze Het is een heel lelijk sentiment. Alleen dat mensen antisemitisch zijn, wil niet zeggen dat ze de jodenvervolging steunen. Ja. En dat is wel wat wij verwachten. Hebben wij nu eigenlijk de belangrijkste conclusie van het boek genoemd? Um, nou, welke conclusie denk je dan? Nou ja, bijvoorbeeld wat we wisten en wat het gevolg daarvan was. Dat, dat is. Ja, ik zou of... zeggen, de, de, de, de, de conclusies van het boek zijn... Eén, de omstanders zijn niet onverschillig. De omstanders zijn wel passief. Maar dat betekent niet dat ze onverschillig zijn. Dus die passiviteit moeten wij anders verklaren... dan uit een soort instemming met de jodenvervolging. Dat is één. Twee is, er is geen kennis, er zijn alleen vermoedens. Drie is dan, die vermoedens zijn ernstig. Maar die zijn niet zo ernstig als de werkelijkheid. En vier is, dat doet ertoe. Als ja. je de tijdgenoten wilt begrijpen... moet je die onzekerheid over wat in Polen gebeurt... moet je verdisconteren, anders kun je ze niet snappen. Is dit nu het eindwoord over deze zaak? de af. <laughs> ik denk dat historici altijd denken dat hun boek het laatste woord is... maar dat is het nooit. Dus dat gaat nog wel even door. Um, ja. nou, nou, bent u bezig geweest met dat onderzoek... heeft al die dagboeken ge gelezen, dat heeft u al eerder gedaan. Is er nog iets waarvan u denkt, dat dat moet ik dat moet noemen... want dat heeft me zo geraakt, dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt? Een fragment, een persoon. Ja, ja er zijn verschillende dagboekschrijvers die ik heel indrukwekkend vind... Um, die dagboeken brengen je natuurlijk verschrikkelijk dicht op die mensen. Dus er zijn frases die me altijd weer ontroeren als ik ze lees. Omdat ze ineens een soort glimp geven van die oceaan van verdriet die daarachter zit. Noem één kort voorbeeld. We hebben nog maar een minuut zie ik nu. Er is een dagboekschrijver die overleeft oorlog. Die komt terug bij de plek waar hij gedoken heeft gezeten. En die krijgt dan van de buren zijn dagboek terug. Terwijl hij op is gepakt dus en hij schrijft dan nog een soort nawoord, schrijft hij nog even hoe het nu is met hem. En dan, dan zie je uit die paar zinnen dat bijna iedereen is vermoord, behalve hij en zijn verloofde. En dan zegt hij, wij wonen nu samen. Ze hebben een kind geadopteerd van zijn broer. En dan zegt hij. Uh, we hebben veel liefde voor elkaar, ook omdat we niemand anders hebben dan elkaar. Hm. Ja, dat, is echt, dat vind ik een verpletterend, verpletterende zin. Ja, we gaan zo doorpraten. Bart van der Boom blijft gelukkig tot twee uur zitten. Wij moeten plaats maken voor Hoorspel de Moker. En straks kunt u bellen 0811 21 met persoonlijke verhalen over de bezetting. Maar ook uit de tweede hand, dus die u gehoord heeft van vader of moeder of opa of oma. Eh, die kunt u vertellen in Kaasloenen en u kunt ook vragen stellen aan Bart van der Boom. Dus 081121, dat nummer noem ik vast. En straks krijgt u ook het twitteren en het mailen door. Tot zometeen.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 de jaren 70 de strijd onder wallen deel 34 wat een afgang dit vliegtuig heeft ongeveer twee uur vertraging daar zit albertini in Wauw. Heb jij weer druk gemaakt met niks, hè? Al het gehaast was helemaal niks voor nodig. Hé, hey, hey, hey, hey, hey. Ja. hou jij even je brutale kop. Zo'n pruis. Het echte werk gaat beginnen voor de moker. Albertini komt. De grote man uit de steeds. Maar of dat nou zo goed is voor zijn hart? Je had hem moeten horen tieren in de auto. Doods benauwd als hij was dat ze te laat op Schiphol zouden komen. Die man, die blijft er nog een keer in. Wat denk je, is dat hem? Nee, die heeft een vrouw bij zich. Wat een slagje. Nee, en die dan, die lange. Die lange magere? Nee, zo ziet hij er vast niet uit. Die man is trouwens alleen en Albertini heeft toch een assistent bij zich. Een consulier. Wat is dat? Een wat? Hé, hey, hey, hey, hey. hm? is dat hem niet daar? Hier, die man met die chique jas. Wat ja. moeten we nou doen, Kees? Ja, kalm. Ik, uh, ja, ik ga ik wel. Ben naar toe. Ik ben kalm. Ik ben kalm. Mr. Albertini? Mister... Mr. Albertini? Yeah, yeah, that's me. <laughs> this is uh, Mr. Harry Prouse, who is Hello. delighted to do business with you. Yes. And this is his son, John Prouse. Hello, sir. Uh, yeah, nice to meet you. Yes. Uh, this is my assistant, uh, Salvatore Bofani. Nice to meet you. Hello. And where's the girl who translated our mm. conversation on the phone, huh? Uh, well, I I'll take uh, care of the translations now. Uh, I am the consigliere of Mr. Prouse. Whoa, whoa, whoa. Con what? Uh, the uh, uh, lawyer. But you're not yeah. as handsome, I guess. <laughs> no. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Uh, sure, I, I, I want hey, to... Uh, you. Uh, <coughs> can I tell you tell uh, me? We, uh, we go to the city? We go to the city. Yeah, Okay. We uh, we would like to bring you to your uh, hotel in the city. We reserved a room in the, in the Amstel Hotel. Yes. And uh, after lunch, we can start our talks about the cooperation between you and Mr. Preuss. Yes. A hotel in the city? No, we don't have time for that. I appreciate it, but uh, I'm not on a holiday here. No, we, we've got a lot on our plates. Mr. Albertini is on his way to Italy and has a transfer in a couple of hours. Is there some place here that we can talk? A quiet corner? Yeah, uh, what is the name here? They don't want to stad in. the city. Why not? They have a chance. They're on a trip. trip? Yeah, naar Italy. And they want to talk us here in one of the cafes. Somewhere where it's a bit calm. Godverdomme, ik heb dat hotel al vooraf betaald. Nou, dat begint lekker. Hmm. Eindelijk. Het leek wel of je ondergedoken was of zo. Je ziet er goed uit. Jij ook. Hoe is het met je been? Ja, goed. De ene dag beter dan de andere. Ben je nog wel naar college geweest? Nee, te veel te doen. Samen met Stefan, we zijn druk met het nieuwe centrum. Hey, heb je nog altijd geen zin om samen bij je ouders langs te gaan? Veel te druk. Ik heb wel wat beters doen om op te zitten en pootjes te geven bij mijn vader. Ja, maar dat is het volgens mij niet. Er is veel meer in de hand. Ik heb er gewoon geen zin in. Dat kleffe familie gedoe. Nee, maar als we nog maar samen... Nee, Suus. Ik wil het niet. Oh, het is trouwens echt prachtig weer. We moeten naar buiten gaan. Kom, ga je mee? gaan we iets leuks doen. We ja, gaan vondenpark? Wat oh. willen ze nou precies? Aan de telefoon wou hij niks zeggen. Mr. Albertini, can you tell us what your business plans are here yes. in Amsterdam? Of course, of course. We propose that you try to find mm -hmm. out if it's possible to open a few big uh, gambling halls. Here in Amsterdam, oh. Rotterdam and the... Uh... Den Haag? Yes, The Hague. Ja. Yeah. Mr. Okay. Prowse koopt een huis of een building en together we invest in de ontwikkeling van de hall. Of course, uh, first we do it in Amsterdam. Yes, but that's illegal. <laughs> of course it is. <laughs> that's why you can earn money with it. But you have this thing in Holland. What's it called? Uh, Gedogen? Ja, wat wil hij nou? Uh, een paar grote gokhallen. Jij zou een of meer panden moeten kopen. Wie? Ik ja. En dan investeren jullie samen om er een mooie tent van te maken. En dan zullen de winsten wel gedeeld worden. Heb je wel kans dat je gedonden krijgt met de aard? Met aard? Wat kan mij die Rotterdamse stink niet gaan nou schelen? Nou, als DD een piepshow wil... Hé, hé, hey, hey, hey, hey. jouw... Ja, ja, de hele verbuitenwijsneus. Vraag hem uh, of dat hij niet iets wil doen met piepshows in Holland. Ja, Harry, dat soort dingen doet hij niet, hè? Dat is niet zijn business. Hé, hey, voor wie werk jij? Betaal ik jou of doet hij dat? Nou, kom op, vragen. We we are uh, uh, planning to develop a chain of peep shows yes. uh, in the Netherlands. No, no, no. Um... Mr. Albertini is not interested in peep shows. There's not enough profit involved in there. Mm. Not at all. What do you mean now? Gokken and verder niks. Goede is this. Dat is de beste. Ah, dat is lekker. Zie je die bol? Uh -huh. Lijkt een beetje op mijn vader. Uh -huh. Ja, verdomme. Kijk, kijk eens, is zo neus. Hij <laughs> uh. was niet zo zacht als die bol. Nee, dat nee. is. Uh -huh. Hard. Ik had het hard geweest hij deed dingen dat je dacht, dat kan je niet maken. Wat voor dingen dan? Dat doet er niet toe. Hij liep gewoon over mensen heen. Dat was zijn eigen familie. Oh, kijk, kijk. Oh, er ligt een hondje in het water. Hij kan er wel niet op. Hey, wat deed hij dan met die mensen? Sloeg hij. Ja, nou. kom dan. Kom dan. Kom. Ja, ja, ja. ja. Hey, hey, hey, niet spetteren, niet spetteren. Dat kan toch niet? Dat kunnen jullie toch niet maken? Als u tijdig de huur had betaald, <tie> dan zat u nog rustig in uw eigen woning. Lekker met de baby. Nee, en alleen staat de moeder met de baby. durven, jullie wel, zeg. Even opzij, mevrouwtje. We moeten er langs. Nee, nee. Dat is zijn speelgoed. Die avondjes zijn van Marco. Nou, dat neemt u die straks nee. toch lekker mee? Ja, maar waar moet ik dan uit? Nou, je zou het leger de zeils kunnen proberen. Nee. Ah. Godsgeleren, wat een zepert, wat een nee, afgang. Niet zo negatief, Harry. Je moet niet kijken naar wat hij niet wil, maar naar wat hij wel wil. Je moet de mogelijkheden pakken die er zijn. Zo is zo'n man als Albertini ook groot geworden. Ah, daar zit wat in. Ja, maar hij vindt dat ik zijn mogelijkheden moet pakken. Daar Jon. Daar, je moet daar langs. Hey, hey, rij jij of rij ik? Ja, jij rijdt. Ja. Ja, maar wel eens een oud wijf. Ja. Je koopt uh, een pand, je doet een beperkte investering. Hè? Een ja, ja, ja, bedrag. Ja, ja. En dan een verbouwing, wel. als Harry maar betaalt. Harry, die kosten delen jullie toch? Ach. Die business met Albertini, je wordt spekkoper, Harry. Ik weet zeker dat dat mooie winsten op gaat leveren. En misschien dat je van die piepshow ook beter een gokhal kunt maken. Ja. Was dat niet altijd waar je van gedroomd hebt? Een grote gok al met allure, mooie dames. Ja, bel, maar niet op deze manier. Dan zou het wel mijn tint moeten worden, ja? Maar dan moet ik een beetje naar de pijpen dansen van ene Albertini. En laat hem nog barsten ook. Die Hij heeft je niet laten barsten, Hij heeft je een serieus businessvoorstel gedaan. Ja, moet je straks al vragen bij de krijgt. Hé, hey, uh, waar is die meneer Albertini nou, Harry? Ze hebben een speciale boot geregeld. En dan vanavond eten in een chic restaurant. Die man wordt in de watten gelegd. Hij wel. Au, au, als ik zo. Oe, als ik zo overeind kom, dan is het net dat er een spijker in mijn rug zit. Oh, zo'n scherpe pijn. Misschien een hernia. Oh, zeg het je uit. Dan moeten ze me opereren. kan ik ook naar het ziekenhuis. Maar wat zei de dokter nou? Mag ik even afrekenen? Drie pils in de cola. Ja. Maar voorlopig wou die kijken of het met rust over zou gaan. Thuis blijven dus. Ja, ik kan hier niet alleen staan. Nou, het is dan 75. Ja, dat is wel goed zo. Misschien Nettie? Die kan wel wat geld gebruiken, volgens mij. Dus je hebt bericht gehad van ons? Ja, hij is onderweg met 50 kilo. Hij zit nu in Spanje. Ah, dat gaat behoorlijk wat opleveren. Nou ja, de opslag en de distributie die gaan eraf. Ja. Maar we houden er toch een leuk bedrag hier aan over. Dat wou ik zeggen. Dan kan ik eindelijk eens op vakantie. Mexico, Brazilië, Copacabana. Ja. Als ik jou je gang liet gaan, dan gaf je alles meteen weer uit. Ach. Investeren, roeien. We moeten investeren. Ja. Ken je die pan aan de Leidse Kade? Waar die krakers zitten? Ja. Die eigenaar die er vanaf. Hij vraagt er niet veel voor. Ach, dan krijg je weer gedonder met die gast. Ga toch weg, man. Dacht je dat ik me de wet liet voorschrijven door dat tuig? Ik heb gehoord dat ze bezig zijn met een soort organisatie, een soort, uh, soort tegenknoktoef. Nou, als het hard tegen hard wordt, dan weet ik wel wie die gaat winnen, hoor. Hey, ken je die mopbal van die Amerikaan die bij Harry Pruis op bezoek kwam? Nee. Hij kwam niet. <lacht> <lacht> Wat een afgang. <lacht> Misschien dat hij nou eindelijk zijn eeuwige grote bekkentijdje dichthoudt. Vial ja, en die twee kamers hebben we al betaald. Kan ik dat even terugkrijgen? Dat is dan wel op een zeer laat moment. We moeten dan toch een deel van de kamerprijs in rekening brengen. Want we kunnen... Heb je het al gehoord van Harry? Harry Pruijs? Nee. Die heeft een beetje lopen bluffen over een of andere Amerikaan hmm. die hier zou komen. Oh ja? Maar die heeft de mooi laten stikken. En waar is die Albertini nou? Uh, die heb ik al gesproken. Is die alweer weg dan? Ja, schenk nou maar een pilsje voor me in. Uh... Zogenaamd goede maatjes met de Amerikaanse onderwereld. Het is alleen maar een grote berg van Pruis. Stelt Gerijn de moer voor. De reservering van die tafel voor vanavond die, uh, moet ik afzeggen. Even kijken hoor, dat was op de naam van Pruis. Ja. ja dus er stonden hier zes personen genoteerd. Uh... Ja, zijn er twee ziek geworden. Ach, wat spijtig. Wat krijg je van me, uh, Toon? Nou, ik match je, vijftig piek. Het is toch voor die Amerikaan weet je het over dat? Ja. Komt hij nog een harnkje eten? Uh, nee, hij uh, een beetje last van de scheiterij. Hij moest, hij moest gelijk weer weg. <tus> Oh, die Pruis met zijn Amerikaan. Wekenlang de grote meneer uitgehangen. Wat, ik heb zonus. Wat een zof. Wat een afgang. Uh. Spannen Harry. Hier op je rug zit het weer helemaal vast. Ja, dat komt door een verzeik. heb je toch verteld van die Albertini? Uh -huh. Ja. Gewoon een verschrikkelijke zeepert. In feit heeft hij me gewoon laten stikken. Tjie. Weet je, ik ben het verdomd goed. Ik, ik, was, ik was jarig en van mijn vader mocht ik een keer met hem naar Ajax. Dat was dan zijn cadeautje. Nou, kwam een puntje bij het paaltje, dat kon hij niet. Moest hij werken of zo, weet ik veel. En een of een lulsmoes. Ik maar net zo lullig als nu. Ja, vervelend. Ja, Hij had dan wel een idee, die, die Albertini, om samen wat op te zitten, maar ja, ik weet het niet hoe. Was het geen goed idee? Uh, nou ja, misschien wel, maar misschien. Ja, Daar moet ik er even over nadenken.